Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Regio Radio. Een samenwerking van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Op dit moment is de weg tussen Spaardam en de Jan Gijzenkade in, in Noord afgesloten. Daar kun je niet overheen. En deze situatie is al een half jaar aan de gang. En dat betekent dat er heel veel mensen die vanuit Spaarndam naar Haarlem moeten... Ja, een heel stuk moeten omfietsen of omrijden. En uh, ja, dat er nog niet goed genoeg is nagedacht over een soort vervangende route... maakt dat het lijkt alsof we met z'n allen vinden dat Spaarndam en Haarlem. ja, Spaarndam, ja, nou ja, goed, het is toch ver weg. Maakt niet zoveel uit. Horen ze er wel echt bij? Nou ja, het is een door in het oog van uh, Moussa Aynan in ieder geval. Van jouw Haarlem. Want ja, jouw Haarlem geldt ook voor Spaarwouden natuurlijk. Of uh, Spaarndam, sorry. Um, aan de telefoon uh, Moesa Aynan, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, want ja, uh, we krijgen wel een beetje het idee dat, uh, ja, dat we niet echt bij elkaar horen zo. Nou, officieel sinds 1927 hoort Sparendam echt wel bij Haarlem. Ja, maar goed, op het moment dat je een, een, een dorpskern dusdanig afzondert. Ja, kijk, euh, euh, ja, Sparendam hoort er echt bij. En dat hadden we ook wel een beetje uh, kunnen laten blijken, door bijvoorbeeld want het is een hele belangrijke toegangsroute. Om uh, bijvoorbeeld te zeggen van nou oké, okay, dan pakken we de helft aan. Of um, wat nu het geval is, het uh, voetpad ernaast, uh, dat wordt niet uh, aangepakt. Hè. Dat, uh, dat weet je. Mm -hmm. uh, er komt alleen maar een asfaltlaag overheen. Nou, als we dat voor de fietsers uh, hadden kunnen reserveren totdat het andere deel klaar was... Ja, dan was dat ook een oplossing geweest. Nou, of bijvoorbeeld het inzetten van een pontje... Ja, want dat vond ik wel een interessante, grappige, out-of-the-box-achtige oplossing. He, want je zegt ook van, nou, natuurlijk kun je iets doen met asfalt en, en timing. En de ene keer doe je die helft, de andere keer die helft. Maar nou, dat is nou eenmaal nu niet gebeurd. Dus ja, we zitten nu even in de situatie dat die weg niet bruikbaar is. Um, maar jij zegt, ja, dan, dan moeten we misschien eens out-of-the-box gaan denken. En uh, wellicht een pontje of zo gaan inzetten. Ja, nou, waar een wil is, is een vaarweg. Uh, <laughs> en aan deze kant uh, is er al een trailerhelling. Dus daar da da kan prima een uh, pontje aanmeren. En aan de andere kant is een Daar is een, uh, een uh, uh, hoe noem je dat, uh, zo'n, uh, ja, ook een soort haventje. Dus mm -hmm. het is allemaal prima te doen. Uh, nogmaals waar... Uh, en Willis is een vaarweg. Waarom Willis is een vaarweg? leuk gevonden als het college dat van tevoren had bedacht. Nou ja, want dat verbaast me dan een beetje op de een of andere manier. Ik zeg, dat verbaast me dan dus op de een of andere manier. Want je zegt, er zijn opties. Maar is er zo weinig fantasie bij het college of zo? Ik weet niet. Nou ja, zij zeggen dat ze van de actie zijn. Maar op dit punt merk ik er weinig van. Uh, overigens is er vorige week een motie aangenomen... om uh, te kijken of er gratis openbaar vervoer aangeboden kan worden. Hey. Nou, ik zou zeggen, begin dan in Sparendam, doe daar een pilot. Yeah. Uh, ik geloof dat dat buslijn 12 is, Zeg tegen de Sparendammers... nou, hier als, uh, als uh, ja, wijze van een soort van compensatie... ja, uh, geste dat Sparendam echt bij hoort. Mm -hmm. doen we tot de werkzaamheden uh, klaar zijn... Mogen Sparendammers gratis met de bus? Ja, zo kan het ook. Ja. Wat mij dan verbaast is dat we toen de Priesterbrug uh, voor twee weken dichtging, hebben we wel een pontje ingezet aan, uh, naar de overkant voor uh, werknemers in de Waardenpolder. Oh, ja. nou, blijkbaar vinden we dat wel heel erg belangrijk. Mm. Nou, Sparendammers vinden we ook belangrijk. Ik denk daar ook eens even aan. Ja, precies. Ze, ze worden toch een beetje vergeten. Lijkt het. Nou... Nou ja, uh, dat moeten we dus niet doen. Uh, Dam hoort bij Haarlem, is echt niet het kalkenisje En uh, laat het dan blijken, geacht college. En uh, beste coalitie, u spreekt van actie, zo heet het coalitieakkoord. Nou, onderneem dan eens actie. Nou, ga, ga dat maar doen dan, hoor ik je zeggen. En, uh, want uh, ja, we kunnen dit natuurlijk hier uh, leuk bespreken, maar ja, dan weten we zeker dat er niks gebeurt. Jij gaat dit morgen uh, voor het voetlicht ja, brengen, toch? Ik ga het college vragen. Van, uh, bent u benijd om een pontje in te zetten? Ja. al is het maar tijdelijk Ja. Heb je al, heb, heb, het, het, heb, het idee van een pontje is al heel oud, komt niet van mij nee. maar ik denk van joh uh, uh, doe nou het uh, noodzakelijke met het aangename en haal het pontje van stal want ik, volgens mij is er ook ergens een pontje van het recreatieschap dat ergens in de opgang oh, ligt ja. nou zet dat dan in Nee, want dat vroeg ik me nog af inderdaad. Want ja, dan heb je zo'n plan en dat is superleuk. Maar ja, dan moet er moet ook nog ergens een pontje vandaan getrokken worden. Maar jij zegt, waarschijnlijk ligt hij nog wel ergens. Ja, volgens mij ligt er nog ergens een pontje. Hmm. En zou, zou er ook al ja. iemand zijn die dat, die dat ding kan bevaren, zeg maar? Ja, nou, dat is een kwestie van, uh, nogmaals, uh, van een wil. Want uh, kijk, iedereen uh, vond het uh, ook raar dat er een pontje van Schalkwijk naar de overkant... Ja, uh, naar daar de was de ook iemand, Ja. ja. Dat wordt ontzettend gewaardeerd en heel goed gebruikt. Hmm. Dus je zegt, ja, nou ja, goed, ja, laten, we, laten we ervan leren van deze voorbeelden en uh, laten we hem gewoon gaan inzetten. Heb je, heb je al een ja, beetje rondgevraagd ja, hier en daar? Als je niet kan op korte termijn, doe dan, laat dan in ieder geval je goede wil zien uh, richting Sparendam. Ja. Heb je al een beetje rondgevraagd bij, uh, bij andere uh, partijen, bij coalities, bij. Nee, dat, uh, dat ga, ik ga, we beginnen eerst even bij het college. Kijk even bij het college, ja. Ook tegen die anderen, uh, kunt u niet experimenteren met eventjes uh, gratis openbaar voer ja. van uh, na Sparendam? Ja. Uh, oh, uh, denk inderdaad uit of de box, kijk nou eens even uh, uh, wat je kunt betekenen voor Sparendam. Nou, ja. als het college welwillend is, dan zijn we... De andere partij niet lastig te vallen. <laughs> nee, dan Krijgen kunnen... we nul op het request? Ja, dan gaan we eens even kijken wat we kunnen doen. Ja, nou, ik, denk wel, denk uh, ik denk wel dat er een heleboel uh, Spaarndammers zijn die nu denken... Go Moesa, dit is leuk. Dit moeten we hebben. Ja, jouw Haarlem uh, wordt misschien wel jouw Spaarndam. Nou ja, of uh, Spaarndam hoort natuurlijk gewoon bij Haarlem. Dus jouw Haarlem is Spaarndam. Aha. Ja, jazeker. Kijk eens uh, even. Sparendam sinds 1927, integraal onderdeel van de gemeente Haarlem. En laten we dat dan ook blijken. Nou, volgens mij is het punt hartstikke duidelijk. Ik wens je heel veel succes morgen. Laat ons maar even weten hoe het gegaan is. Want ik ben wel heel dankjewel. benieuwd. Nou, bel maar. <laughs> nou, ik, ik ga het doorgeven. Moesa, <laughs> okay. dankjewel man. Heel veel succes. Moesa en dan van jou Haarlem dus ook Sparendam, want het hoort er gewoon ook bij. Hele fijne avond man. Dankjewel. Hoi. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't. streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne, you don't have Van de week was de onthulling van een straatnaambord. Dat, dat had alle aanleiding toe, omdat er ooit uh, een tram overheen heeft uh, gereden. En met een van de mensen die daarbij betrokken was was Volker Bloemen. En daar had ik een Volker nee. Bloemen, uh, een van de mensen van een straatnamencommissie, want. ...staan bij een onthulling van een bord. Dat zegt iets over het verleden van Zandvoort. Ja, zeker, uh, Het is uh, al jaren bekend... Uh, ...dat uh, deze, de, deze rij, dit rijbootpad uh, naar richting Adenhout, de oude trembaan wordt genoemd... ...maar we zijn uh, ooit vergeten om hier een formeel bord bij te uh, zetten. <laughs> en uh, door uh, een ongeluk... ...of door in ieder geval klachten van mensen... ...bleek uh, dat mensen... En vergeten was het bord te plaatsen. En dat hebben we nu vanmorgen we dat gedaan. En we hebben nu formeel een oude trambaan. Als fietspad van ja. Zandvoort naar Bloemenal-Aarderhout. Ja. Uh, hoe belangrijk was die trambaan in het verleden? Nou, Het is daarmee een hele belangrijke ontsluiting geweest voor uh, Zandvoort. Ja. Dus uh, daarmee werden mensen in de gelegenheid gesteld om naar Zandvoort te komen, naar het strand. Maar Zandvoorters kwamen uh, ook uh, daardoor in de gelegenheid om veel makkelijker naar een, bijvoorbeeld hun werk in Amsterdam te gaan. Mm. Dus op die manier heeft het een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Zandvoort. Ja, uh, en nu uh, is het een fietspad. Maar uh, ja, hij is op een gegeven moment ook in de vergetelheid geraakt of wat dan ook. Waar kwam dat dan nog weer door? Nou, ja, die, zeg maar... De tram is opgegeven in 1957 ja, en het, daar waren alle, allerlei verschillende redenen voor. En waarschijnlijk de meeste formele reden was de, de economische reden, dat, was, dat het te duur was geworden om die tram te laten rijden. En de tram is eigenlijk al eerder vervangen door de bus. Ja, en later heeft uh, de auto uh, die rol voor een belangrijk deel overgenomen. Ja. Uh, mis je hem nu uh, in zo'n uh, tijdperk als nu... waarin we toch naar wat andere vervoermiddelen moeten kijken? Nou ja, het is niet voor niets dat de provincie Noord-Holland uh, op de Noordboulevard naar Bloemendaal uh, een trambaan heeft aangelegd. Uh, waar nu de bus over rijdt, maar waar nooit de tram is geweest. En in de planontwikkeling in Zandvoort is steeds rekening gehouden dat er een afslag zou komen tegen hoogte van de huidige brandweerkazerne. Ja. Van een trambaan die over het spoor zou rijden en die dan aan zou sluiten op de Noordboulevard. Nou ja, dus er is in het verleden ook, dus recente verleden veel over nagedacht, maar het is nooit gebeurd. Okay. En... Moeten we dit koesteren, dit stukje geschiedenis? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te weten dat hier een tram heeft gereden en dat het een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Zandvoort. Dankjewel. Graag gedaan, ja. Helemaal de wethouder Gert-Jan Bluis, want het heeft alles te maken met een onthulling van een straatnaam, bord, ja. de oude trembaan. Waar, ja, ja, waarom? Ja, waarom? Uh, uh, sowieso was er een discussie van uh, uh, deze, deze weg was niet zo goed geregistreerd, dus uiteindelijk moest die goed geregistreerd zijn, want er waren een keer klachten gekomen over iets met, uh, met een boom. En toen zeiden we, ja, waar is dat? Ja, dat is waar de oude trembaan heeft gelegen. En toen, nou, dat bordje was niet, dus dat, mm -hmm. er moest sowieso fysiek ook een bordje komen. Mm -hmm. En, en dan, ja, dan kom je bij de oude trembaan en dan gaat de historie leven. Mm -hmm. En we staan natuurlijk aan de voor... ...avond van voor 200 jaar. Dus wij vonden het eigenlijk wel een mooi moment... ...om dat eigenlijk ook een beetje te starten. Mm. Om te zorgen dat zo'n bordje dan terugkomt... ...met de oude trambaan. En, en dat, dat is wat we dus nu hier doen. En er zijn mensen aanwezig, ook van de historie Zandvoort... ...om dat uh, te onthullen. dat hebben we net gedaan. Ja. Uh, oude trambaan, tot... tot Hoe uh, ver loopt die dan? Nou... In uh, 1899 is deze trembaan geopend. En het, het grappige is, iedereen denkt, nou, dat is zo vanuit Amsterdam. Dat was ook de bedoeling. Maar uiteindelijk is het, uh, deze trembaan is gestart in Haarlem naar Zandvoort. En pas later, in 1904, is hij verlengd naar Amsterdam. En dat is best wel uniek. En dat was eigenlijk de eerste trembaan in Nederland... die geheel op Nederlandse grond was. Er was wel een trembaan ergens bij Venlo in de buurt... maar die liep voor het grootste deel bijvoorbeeld naar Aken. Maar dit was dus heel uniek... Ja, maar goed, de, de, de officiële oude treinbaan zoals die er nu is, tot hoever loopt die? Uh, nou, die, die, die loopt eigenlijk tot, tot Haarlem. Tot, tot, uh, en, en daarna is hij doorgetrokken in Amsterdam. En in Zandvoort liep hij dus eigenlijk tot het centrum van Zandvoort. Het oude tremplein, wat nu het raadhuisplein is. Ja. Tot zover liep hij. Ja. En, de, maar het was wel zo. Uh, men had wel andere ideeën. Men wilde hem eigenlijk laten doorlopen naar, naar het strand. Dus ja. men wilde hem eigenlijk doortrekken. Waarschijnlijk, denk ik, via de straten, Wat niet gebeurd is. Ja. Over de grote krocht. Zo door de Kerkstraat. Maar ja, daar waren onze ondernemers toen de tijd tegen. Dus dat is nooit doorgegaan. En daarom is hij eigenlijk gestopt waar, waar nu het Raadhuisplein is. Uh, dan, dan is dat natuurlijk uh, het verhaal van... ja, hij is nu weg, die, uh, die tram. Uh, wordt hij gemist? Uh, ja, ik zou wel graag willen dat, dat het weer terug zou komen. Want op zich zou het een attractie zijn... als we weer een tram he, zouden hebben naar Zandvoort. En het, het, het zou qua vervoersbeweging over de natuurlijk helpen... Maar, uh, je ziet het, hij wordt intensief nu als, als fietsroute gebruikt. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij wel een functie nog steeds. Ja. Uh, volgend jaar, 200 jaar... En uh, gaat er dan ook iets met die tram? Iets uh, dan uh, nog een keer uh, wat gebeuren? Ja, wie weet dat we de, de blauwe. Ik hoor dat er een blauwe tram in aanbouw is. Dus wie weet kunnen we die naar Zandvoort halen. Als een van de attracties. Want we gaan echt het feest vieren. En uh, we zijn nog bezig met festiviteiten. Dus je brengt me wel op een idee. De blauwe tram naar Zandvoort. We hebben hem volgens mij eerder in Zandvoort gehad. Ja. Een tijd geleden toen dat speelde. Dus uh, dat is wel een, een leuk idee. Maar we gaan natuurlijk ook kijken hoe we dit verder kunnen. Uh, ja, omzetten tot iets dat, dat mensen dit ook kunnen zien. Dus de bedoeling is ook om op meerdere plekken in Zandvoort goed te laten aanduiden van historisch was hier dit en dat aan de hand. Dus met een bordje erbij. Van, dit is de oude trembang. Zo ziet het er nu uit. Zo zag het er vroeger uit. En dat willen we eigenlijk op veel meer plaatsen in Zandvoort gaan doen. Zodat het historisch besef voor Zandvoort voor onze inwoners en onze toeristen ja, gewoon beter in beeld wordt gebracht. Hartelijk dank. Oké. Okay. Regio Radio, een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. De huidige Haarlemse regels voor de woningmarkt zijn onnodig streng... en dat belemmert op verschillende manieren... een goede doorstroom in deze krappe markt. Zo vindt Mark Staats voorzitter van de Haarlemse afdeling... van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En daarom heeft hij een brandbrief gestuurd naar de gemeente... met de vraag of de regels kunnen worden versoepeld. Mark, goeiemiddag... Ja, goeiemiddag. Uh, ik, ik dacht, ik gooi het even in de notendop. Dan is het aan jou om uh, uh, het veel meer uit te wijden waar dan uh, die problemen zitten. Want jij ja. zegt met die huidige Haarlemse regels... daarmee doelen jullie op de huisvestingsverordening die bestaat sinds 2022. Welke Wat? regels staan er dan in die volgens jou moeten worden aangepast? En, en, en doe het in Jip en Janneke taal, hè? Ja, precies. Nou, ik denk dat het veel interessanter is om niet specifiek naar de regels te kijken, naar de regels zelf, uh, maar meer naar voorbeelden waar wij tegenaan lopen. Want laten we vooropstellen dat uh, deze brandbrief uiteraard is uh, bestemd voor de gemeente, maar vooral bedoeld is om het, het grote maatschappelijke probleem aan te pakken. En uh, we willen daarom ook zo'n ronde tafelgesprek. Want ik bedoel, ik, ik pak even twee voorbeelden. Er is een pand in Haarlem uh, met op de begane grond een horecagelegenheid. Daarboven twee etages en dat is nu op dit moment opgedeeld in zes appartementen van 50 meter. Nou, die situatie die bestaat al sinds de negentiger jaren. In 2011 ongeveer in die periode is dat pand uh, kadastraal gesplitst, dus helemaal officieel. Die hebben ook allemaal aparte huisnummers gekregen. Krijgen ook van de gemeente Haarlem allemaal een aparte WOZ-beschikking. Maar nu is er klaarblijkelijk iemand achtergekomen op het gemeentehuis... dat tussen 1930 en 1990 ergens verbouwd is zonder vergunning. En nu krijgen we het, en dit zijn dan voorbeelden die ik best wel schrijnend vind... de gemeente verlangt dan van de eigenaar van het pand... dat het nu wordt teruggebracht naar één object, één woning, één appartement van 300 meter. Nou ja, dan denk ik, één, er um, staan nu zeg maar uh, uh, zes woningen uh, uh, uh, op de lijst... Dan vallen er ineens vijf weg. Maar die zijn wel bewoond. Dus dan staan er. Uh, in ieder geval, vijf bewoners en misschien wel vijf koppels staan er op straat. Uh, waarbij ik even vanuit ga dat één van die mensen dat zou kunnen kopen. Want dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Wie gaat er een appartement van 300 vierkante meter wonen? ...boven een horecagelegenheid. En, nou ja, Dat vind ik best wel een schrijnend voorbeeld. En dan blijkt ook nog eens een keer dat legalisatie niet mogelijk is... ...want dat de, de, de, de regels staan dan woningsvorming uh, in de vergunning niet toe. En dan om het nog schijner te maken... ...wordt er zelfs op dit moment uh, uh, ge, gezwaaid met een boete van 25.000 euro. Nou, dat, dat vind ik best pittig. Um, en als ik een ander voorbeeld pak, dan heb ik een woning... In, uh, ook in Haarlem, uiteraard. Begaande grondwoning. Het zijn nu vier woningen die uh, gebouwd zijn, destijds met subsidie. Is ook getekend door iemand van Bouwen Woningtoezicht. Van dezelfde gemeente Haarlem in de Vrije Tijd. Die situatie bestaat ook al meer dan 30 jaar. Er is een splitsingsvergunning voor aangevraagd. Die is nu op dit moment afgewezen. En nu staan er twee woningen leeg. Op straffen van een boete mogen ze niet meer verhuurd worden. Dan denk ik, ja, maar jongens. Dit is nou precies het grote probleem. En nou, ik vind dan een wethouder... waar wij onwijs graag of dolgraag mee om tafel zouden gaan... om daar een constructief gesprek mee te gaan voeren... dat zou ontzettend kunnen waarderen. In plaats van... Uh, want ik vond de reactie eigenlijk, en die was niet aan ons gericht... we hebben op dit moment nog geen enkele reactie vanuit de gemeente gekregen... maar om dan gelijk uh, de term huisjesmelkers erin te gooien... dat raakt me oprecht. Want dan ja. denk ik van ja, weet je, kijk wij als NVM ook... we willen het beste uh, met uh, de huizenmarkt hebben we voor... En dat is niet preken voor eigen parochie, parochie sorry, om daar uh, meer omzet of wat dan ook uit te halen. Maar wij lopen er bijna dagelijks tegenaan, dit soort schrijnende voorbeelden, dat maar... er wel degelijk woningen zijn, maar die kunnen dan of mogen niet langer bestaan. Of mensen die, die moeten hun huis straks uit omdat de gemeente iets wil gaan terugbrengen naar nou ja, bijna een soort on, onwerkbare situatie. Ja, ja, eh... dat willen we graag met elkaar bespreken. Ja, als ik zeg, hè, want je noemt nu allemaal voorbeelden. Die voorbeelden zijn een gevolg van de regels zoals die zijn vastgesteld. Welke regels? En dan kom ik daar toch weer even op terug. Zijn volgens jou een doorn in het oog om juist te zorgen dat die woningmarkt wat meer doorstroomt? Nou ja, bijvoorbeeld dat die woningsplitsing niet meer is toegestaan. Ja, en dat, dat wordt dan inderdaad weggezet in eerste instantie. En ik, ik snap wellicht dat dat een korte reactie is. En als je in de krant staat, het is niet dat zijn mond en ieder geval tot mij gekomen, is dat wellicht een beetje uit zijn verband getrokken. Maar dan wordt er gezegd, ja, we, we staan woningssplitsing niet toe. Hè? Dus dat is dat je één pand hebt en dat je daar verschillende eenheden van maakt. Want dat zou dan... Uh, bepaalde uh, mensen uh, met winstbejag uh, uh, ja, min of meer in de kaart spelen. Maar dan denk ik, ja, een beetje, kijk natuurlijk zullen die er, er zijn. Uh, uh, maar dit zijn nou die voorbeelden die ik noem. Hè? Als woningsplitsing niet meer kan of mag. Of woningvorming, net zoals je het wilt noemen. Nou, dat is denk ik wel iets waar we met z'n allen heel erg naar moeten kijken. En, en nu noem je één probleem. En dat geldt voor meerdere gemeenten in, in de omgeving. Hè, waarbij woningsplitsing uh, niet eenvoudig is en zelfs niet is toegestaan. Wat is een ander probleem waardoor die doorstroomproblematiek uh, ja, blijft, aanhoudt? Nou ja, goed, los van het feit dat uh, niet alleen in, in, de, in de Randstad... maar in, inmiddels bijna heel Nederland is er gewoon, uh, zijn er gewoon te weinig woningen. Uh, alleen, en dat is ook dan de, de opgave en ook de ambitie die de gemeente Haarlem dan heeft... dat er in de periode tot 2030 zo'n 10.000 woningen bijgebouwd zouden worden of zouden moeten worden... Uh, ik vind dat best wel uh, flinke aantallen. Uh, alleen ik denk dat het goed is om ook met elkaar uh, daarnaar te kijken. En dan bedoel ik eigenlijk, want dat is ook eigenlijk de reden dat we de, de brief gestuurd hebben. Uh, we willen bepaalde voorbeelden aan de kaak stellen om te kijken of bepaalde regels versoepeld kunnen worden. Maar tegelijkertijd zouden we ook graag met uh, een hele hoop mensen uh, uit het veld, notarissen... Uh, clubs die woningsplitsing begeleiden, uh, andere vakprofessionals van bij elkaar zitten. Om ook mee te denken. Hè. Wij, horen wij staan echt in die klei. We horen dagelijks de opmerkingen. Nou, soms zien we ook dat bij bepaalde projecten uh, in nieuwbouw er gebouwd wordt. Uh, maar niet op basis van de vraag die er dan heerst in de markt. Hè. Want ze willen dan uiteindelijk grote woningen gaan bouwen of behouden. Ja, terwijl er misschien op dit moment veel meer vraag is naar uh, juist kleinere appartementen. Uh, de groep starters, die wordt natuurlijk uh, in mijn optiek uh, in dit gebied natuurlijk, het is ook, ook heel lastig hè, met het prijsniveau wat er is. Maar die wordt natuurlijk helemaal buitenspel gezet door ook het prijsniveau wat er op dit is. Maar dat is natuurlijk ook omdat een projectontwikkelaar een, een heel ander doel voor ogen heeft dan, ja, nee, nou, nou, dan ja, bijvoorbeeld heen. jij. Toch? <laughs> En het, en het klopt, het is ook zo. En, en uh, het is natuurlijk ook marktwerking. Uh, uh, maar op het moment, natuurlijk, dat we met elkaar zouden kunnen kijken: op wat voor manieren kunnen we die woningmarkt en uh, uh, uh, ja, de, de huisnood uh, weer uh, uh, een beetje aanzwengelen? Ja, dan, dan, dan denk ik dat we daar met z'n allen, en ook voor de stad, uh, en het leefklimaat, dat dat in ieder geval een hele positieve ontwikkeling zou zijn. En dat is uiteindelijk natuurlijk ja, waar we met z'n allen blij van worden. En ook de hoofdreden of de hoofdzaak. Uh, uh, ja, de, de reden van het sturen van zo'n brief. Ja, en, en deze zomer werden de nieuwe wetten ingevoerd... uit de pen van toenmalig minister Hugo de Jonge. En die hebben dan weer betrekking op de tijdelijke verhuur... en de middenhuurregeling. Daar was vooraf, maar ook tijdens en nog steeds... heel veel commotie over. Heeft die nieuwe wetgeving toe, nu toe het gewenste effect gehad? Merk jij dat? Nou nee, eigenlijk niet. Want het punt is natuurlijk een beetje dat uh, uiteindelijk in een aantal gevallen, er uh, uh, en dat zien we uh, zeker in, in een gebied als Haarlem, maar in Amsterdam ook wel, dat er heel veel uh, wat kleinere beleggers, uh, uh, waarop, uh, die woningen die waren verhuurd, kwamen leeg te staan. En, en zij kunnen dan opnieuw gaan verhuren, maar met de nieuwe puntentelling en het feit dat ze uh, geen flexibiliteit meer hebben, is het voor een hele hoop beleggers niet meer aantrekkelijk uh, om een dergelijk pand langer aan te houden? Ja, dat wordt dan verkocht. En uh, ja, op dit moment in de markt, dan op dat moment natuurlijk tegen de hoofdprijs. Uh, dus ik denk dat er helemaal niet een, een, een heel wenselijk effect van uh, het hele. Kijk, op papier is het misschien heel leuk. Uh, maar ik denk dat juist de vertaling naar de praktijk gemaakt moet worden. En uh, het effect is dus dat er uh, inderdaad in grote getallen uh, woningen de markt opkomen die niet langer verhuurd worden. Um, jij hebt waarschijnlijk ook niet alle wijsheid in pacht, maar wel duidelijk veel meer kennis en ervaring. Wat zou een oplossing kunnen zijn voor die doorstroomproblematiek, voor überhaupt de uh, woningkrapte, laat ik het zo noemen? Nou kijk, ik denk dat in een hele hoop gevallen... want ik pak er net eventjes gewoon twee voorbeelden uit... maar ja, binnen uh, ons eigen gelederen, binnen de makelaarsclub... Uh, zeker naar aanleiding van mijn brief die ik gestuurd heb... Uh, dat er een aantal gelijk opspringen zeggen... ja, god verdikke me, wat goed dat je die brief stuurt... want wij lopen er al zo lang tegen aan en we hebben dit voorbeeld, we hebben dat voorbeeld... er zijn zoveel voorbeelden waarvan ik dan zeg... Kijk daar nou eens een keer met een, een soort menselijke modus naar. Hè? Situaties die al zo lang bestaan. Uh, uh, waarbij er dan uh, helemaal niet een specifieke gedachte van winstbejag of de term huisjesmelkerij maar weer eens te gebruiken achter zit. Nee, dit heeft puur te maken met een maatschappelijk probleem. Uh, situaties die zich uh, in de tussentijd hebben voorgedaan, die nu bestaan... En, en, en dat er dan mensen op straffen van situaties in feite naar onwenselijke situaties moeten gaan terugveranderen. Ik denk als we met z'n allen gaan proberen om uh, uh, naar dat soort zaken te kijken... Ik, ik snap ook dat er regels zijn, maar het is misschien wel goed... om met een menselijke modus en menselijke maat naar uh, situaties te gaan bekijken... om daar... Een, een, een goede uh, tussenoplossing of een oplossing in te vinden die werkbaar is. En dus inderdaad zal leiden tot, nou ja, zo'n voorbeeld is wat ik net noem... dat er nu twee woningen niet verhuurd mogen worden op straffen van een boete... omdat de splitsingsvergunning niet vergeven wordt. Dan zijn er nu twee woningen leeg. En jij zegt met alleen bijbouwen zijn, komen we er niet? Nou, nee, nee, sowieso niet. Zeker niet als er in potentie gewoon woningen zijn... Kijk, en de angst die er dan uh, wordt genoemd uh, in hetzelfde uh, stuk in het Haarlems Dagblad, uh, dat er dan bijvoorbeeld een, een hogere parkeerdruk komt, dan denk ik van ja, dat, dat zijn gedachten die, die ik ergens snap, maar die zijn ook niet meer helemaal van nu. Want uh, ik zie overal uh, deelauto's en dat soort dingen uh, verdwijnen. Ik denk dat als we ons goed in ook de doelgroep gaan uh, verplaatsen, en ja, die maken wij dagelijks mee, dat er wel degelijk heel veel oplossingen te vinden zijn. Als we maar maat willen kijken in plaats van alleen maar uh, van achter het bureau naar theorie. En de praktijk is inmiddels uh, zo anders, ja, het sluit niet meer op elkaar aan. En je, je zei het net al, hè? Uh, jij hebt, jullie hebben die brandbrief gestuurd. Je hebt nog geen reactie gekregen van de gemeente of van de wethouder Floor Rodoener. Maar in het artikel in het uh, Haarlems Dagblad hebben zij wel een reactie. Ik, ik heb uh, nogmaals, ja. dit is... Uh, letterlijk wat er in het Haarlems Dagblad staat heb ik niet geverifieerd. Dus in hoeverre het klopt en feitelijk juist is dat weet, dat weet ik niet. Uh, maar ze quoten hem dus dan ga ik er voor het gemak maar even vanuit dat ze hem ook daadwerkelijk hebben gesproken. Hij lijkt niet heel erg enthousiast in dit artikel. Nogmaals niet geverifieerd bij de bron. Uh, lijkt hij niet heel erg enthousiast om te schaven aan de huidige regels. Wat nee. gaan we doen? Uh, en dat vind ik, ik noemde dat net ook al eventjes inderdaad. Uh, uh, ik ben dan iemand die dat leest. Het uh, uh, werd s'avonds opgepakt. En uh, hij wordt daar inderdaad in, in gequote. Ik, uh, ik had het sowieso uh, een stuk leuker gevonden als hij mij uh, een reactie had gegeven. Het zei kort per mail. Uh, het zei even gebeld. Want onderaan uh, de brief staat ook gewoon mijn mobiele nummer. voor uh, 7 bereikbaar. Dus dat had ik sowieso een stuk prettiger gevonden. Uh, en ik vind het jammer, zoals ik net al noemde. Uh, maar ik wil zeker niet een, een aanval over. Uh, absoluut niet. Alleen heel eerlijk gezegd voelde het, precies zoals je het beschrijft nu. En ik heb dat ook niet kunnen, uh, kunnen checken. Maar het voelde bijna inderdaad. Alsof, nou ja goed, ja, dit is het en leuk en dan doe ik het wel mee. Het voelde bijna als een soort tegenaanval. Of dat hij zich misschien bekritiseerd voelt op het beleid wat er is. Maar dat is nou, dan ga je enorm voorbij aan ons gevoel. ...onze gedachten en het maatschappelijke probleem dat er is. En, en wat ik zeg, als je dan de ermen gaat gebruiken als huisjesmelkers... ...en uh, dat meer woningen zouden leiden per se tot een hogere parkeerdruk... Nou, ...dan denk ik van ja, dan, dan vind ik niet dat je antwoord helemaal aansluit bij het actuele nu. En dat dat wel heel erg hangt in, in oude gedachten en de stigma's die er zijn. In plaats van gewoon constructief met ons te zeggen, hé, hey, ik snap het... We kunnen niet uh, zomaar iets veranderen, maar laten we dat gesprek nou eens aangaan. Want dat had ik uh, nou, uh, toch een, een veel prettiger uh, reactiegevoel. Uh, ik ben heel benieuwd of uh, hij, of en wanneer hij bij je terugkomt... of jullie dan aan de koffie gaan en wat daar dan uitkomt. Hou me vooral op de hoogte. Mark Staats, voorzitter van de Haarlemse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, nou, uh, heel graag gedaan. En uh, ik hou jullie inderdaad op de hoogte. We, we spreken nog. Laten we er al afspreken. Dank je wel. Elke zondag van 5 tot 6. We gaan meteen beginnen met Martijn Ritter van de provincie. Goedem, goedemorgen, als we een lijn hebben. Goedemorgen, heren. Ja, goed, goed, goed, goedemorgen. goedemorgen. U bent de omgevingsmanager bij de provincie Noord-Holland, dat klopt hè? Ja, zeker. En, en we gaan praten over samen slim naar zee. Uh, kunt u kort uitleggen wat dat uh, inhoudt uh, op, op zich? Zeker. Eh... Uh... Samen slim naar zee, dat geeft al iets aan, natuurlijk. Ja, ja. We willen met z'n allen echt graag uh, naar Bloemendaal naar Zandvoort. Wist uh, dat het mooi weer is en het liefst met z'n allen tegelijkertijd. Ja, dat is en... vaak het probleem, hè? Dat is inderdaad ja. precies het probleem waar we een klein beetje tegenaan lopen met z'n allen. Dat we, we willen graag met z'n allen die kant op, maar uh, uiteindelijk staan we misschien wel de half dag in de file. Omdat ja. het, dat het maar ja. tegen dit het weer is. Nee? Ik denk toch dat uh, 50, 60, misschien 70 procent wel met de auto uh, komt. Dat is jammer, want we hebben een prachtige treinverbinding naar Zandvoort natuurlijk. Maar uh, ja, er zijn toch heel veel mensen die met de auto komen... Uh, en, en jullie hebben zeg maar opgezet, plannen uh, bedacht, uh, tenminste die kon je ook inzenden geloof ik hè, om dat slimmer te gaan doen. Ja, we hebben uh, eerst een probleemstelling, nou dat, dat is op zich wel helder denk ik. Ja. Uh, en inderdaad, er gaan heel veel mensen met de auto en, en dan is natuurlijk een klein beetje de vraag, willen we die mensen actief uit die auto jagen of kunnen we dat een klein beetje uh, helpen ermee. Eh, uiteindelijk zien we dat uh, ja, we hebben een perfecte treinverbinding richting Zandvoort. Uh -huh. Misschien moeten we die met z'n allen iets meer gaan promoten, bijvoorbeeld. Ja. Eh, zorgen voor meer busverbindingen. Eh, als de bus uh -huh. richting het strand, dan scheelt ook weer uh, flink wat auto's natuurlijk. Ja. En, en wat is er mooier dan op een mooie dag naar het strand te fietsen. Hè? Juist, of, ja, op, zeker. Op, ja, we dus dus zien het zo... al met de Grand Prix natuurlijk. Formule 1, eh, dat er heel veel mensen met de fiets komen, dat werkt natuurlijk perfect. Precies, maar precies. dat is in de zomer, of tenminste eindzomer, maar uh, <coughs> je hebt natuurlijk ook de winter waarin mensen naar zomst willen komen. Ja, maar het is nooit zo druk natuurlijk. Nee, dat is toch niet zo druk. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar goed, uh, de, jullie hebben ideeën gevraagd aan mensen om te komen, uh, vertel nou eens wat, wat leuke, goede, uh, slimme ideeën zijn. Er zijn meer dan 200 ideeën ingeleverd volgens mij, hè? Ja, we hebben, uh, we hebben een, een website, samenslingerzee.nl, ja. dat is letterlijk de website zoals je net... Uh... Uh, we hebben contact gehad met inwoners, met, met, met bezoekers van het strand, maar ook met ondernemers van Sandvoort zelf en de organisaties in de omgeving. Ja, en er komt inderdaad uh, er komen ruim 200 ideeën uit. Die hebben we allemaal bekeken. En ja, daar zitten echt hele goede ideeën bij natuurlijk. En hmm. uh, er zijn eigenlijk ja, zo'n zes ideeën naar boven gekomen die dan verder uitgezocht gaan worden. Dat klopt, hè? Dat is, ja, we zien, we zien he, bijvoorbeeld heel veel mensen uh, die zeggen, hey, doe, doe iets meer met die fiets. He, Zorg voor een ja. betere fietsverbinding. Hij is al goed, maar als hij nog beter is, dan gaan er nog meer mensen. Mm -hmm. Je ja, ja. dat wel iets van 40, 50 mensen uh, dat een heel goed idee vinden. En die hebben het allemaal afzonderlijk van elkaar ingebracht. Ah. Nou, dan hebben wij als organisatie toch wel een beetje de morele plicht om er iets mee te doen natuurlijk. Tuurlijk, maar dan kom je ook bij de gemeente he, met betere fietsvoorzieningen. Uh, ik noem maar wat, uh, goede, goede fietsparkeerplaatsen, uh, opladen op van fietsen tegenwoordig is ook belangrijk natuurlijk, dat soort dingen. Zeker, nou, ook, ook een stukje bewaakte fietsenstallingen, ja. dat is ja. misschien heel vanzelfsprekend, maar het zou leuk zijn natuurlijk als je aan het einde van de dag je fiets nog terug kan vinden, dat het ja. er nog staat. <laughs> ja, dat... Dat soort zaken, ja. dat, dat zorgt ervoor dat mensen uit de auto gaan en, en op de fiets stappen. Ja, en dan heb je ook nog uh, PNR, dat is uh, parkeren en, en reizen dat is, volgens mij. Hè. Uh, uh, PNR uh, plekken waar vandaan pendelbussen dan naar de kust uh, gaan. Dat, is, dat, is ja, ook, dat was ook een idee, kun je daar iets meer ja. over vertellen? Ja, we zijn op zoek naar geschikte PNR locaties. Uh, moet ook niet te ver zijn van de kust af, mm -hmm. maar ook niet te dichtbij, want als het te dichtbij is, dan kun je net zo goed ingangt... Ja, dan kun je net zo goed doorrijden. Stel je voor dat er in omgeving van Halen, maar ook aan de zuidkant richting Halen en meer, moet je een klein beetje denken. Als je daarheen rijdt en vanaf daar kun je voor een heel klein bedrag op een wel gratis gewoon je auto parkeren. Je stapt in een bus en die bus die rijdt om de virus heen, richting ja. het strand. Ja, nou, dat is toch perfect. Ja, dat zou perfect zijn inderdaad. Want dat wordt nu al gedaan eigenlijk, hè? Veel mensen... die parkeren bijvoorbeeld bij IKEA en Haarlem... Uh, en dan ja. pakken ze de trein Hanerspaan uh, en Wouden. Nou, dan ben je er ook met uh, 13, 14 minuten bij. En dan sta je bijna aan het strand. Precies, maar kunnen we, kunnen we dat soort locaties iets grootschaliger opzetten? Ja. En misschien de trein ook iets meer laten rijden... of langere treinen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dan, dan haal je meer mensen. Op die manier uh, krijg je meer mensen aan het strand. Ja. Dus, ja, ja, ja. Uh, minder autoverkeer. Sorry, Jans? Uh, zijn er uh, uh, ideeën die er die er echt uitspatten dat je denkt van nou hier hebben we zelf niet aan, aan gedacht? En en uh, uh, dit, is, dit is echt het ei van Columbus? Oeh, dat is wel een uh, hele moeilijke vraag natuurlijk. De laatste tijd horen we vooral veel mensen uh, over de oude treinbaan bijvoorbeeld. Ja, daar hebben we het al eerder in de uitstelling over gehad ook, ja. Uh, precies, precies. Volgens mij is dat bij jullie bekend. Ja. Uh, ja. Nou ja, dan is het misschien niet heel goedkoop om de trein te laten rijden, maar misschien is het wel heel goed mogelijk om daar een heel mooi en heel, heel volwaardig fietspad van te maken. Ja. Het is nu niet allemaal juf van het, maar kunnen we dat op die manier faciliteren, dan is dat natuurlijk echt, echt een hele goede dienst voor de uit, uit. Ja, ja, ja. Wat, wat gaat er nu met die plannen gebeuren? Mensen kunnen er nog op reageren, geloof ik, hè? Tot uh, ja, dus 25 november. afgelopen week hebben we al die maatregelen keurig uh, in een uh, rapportage uh, gepubliceerd uh -huh. op onze website. Ja. En uh, ik zit ook net te kijken, er wordt alweer uh, keurig op gereageerd. Ja, toch wel, oké. Okay. We naar de reacties. Uh, het zijn een aantal natuurlijk, hè, wat een goed idee, wat hebben we het goed gedaan, wat mm -hmm. een uh, zaken, Nou, dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Ja. Uiteindelijk gaan we ook naar kijken. Gaan we kijken of we dat rapport misschien nog moeten aanpassen. En dan gaan we een volgende stap nemen. Mm -hmm. Dat is, uh, hoe krijgen we dat nu... Uh, ...tot concrete maatregelen, want we kunnen er met z'n allen over schrijven... ...maar uiteindelijk moeten we ook met z'n allen een keer gaan doen. Ja, nou ja, goed, uh, dat weet je zelf ook wel. Het kost dan een hoop uh, geld, hè? Uh, gaat de provincie daar ook uh, in, in, uh, uh, geld voor besteden? Ja, zeker. Ja, zeker. Is, da is, is daar een bepaald bedrag voor beschikbaar, of...? Oeh, dat, dat is ja, was... wel heel goed. Een, een bepaald bedrag is daarvoor beschikbaar. Ja, zeker. Uh, we hebben te maken met uh, ja, korte termijn maatregelen. Maatregelen mm -hmm. soort met quick wins. Wat kunnen we nu ja. binnen nu en, en twee jaar eigenlijk al in gang zetten om te zorgen dat het gewoon goed gaat lukken. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk een aantal ideeën die zijn wat groter en daarmee automatisch ook wat duurder. Ja. Dus dan gaan we voor op zoek uh, naar geld. Maar uh, de, de zeeweg uh, achtbaans maken, dat gaat hem niet worden, denk ik. Hè? <lacht> oh, nee, dat <lacht> nee, nee, nee, is een grapje hoor. Maar, uh, um, ja, het is natuurlijk een van de, een van de twee toegangswegen tot standvoort, als je dat met de auto moet doen. En dat is ook ja. Uh, ja, dat is eigenlijk te weinig, maar ja, je kan moeilijk nieuwe wegen gaan aanleggen door de duinen. Nee, dat is ook niet te treven natuurlijk. We nee, willen eigenlijk ja. het uh, minder asfalt. Uh, zeker in de omgeving van de duinen. Mm -hmm. uh, mooie natuur. Dan moeten we niet meer afval Nee, tevoren. lijkt me ook niet. Maar uh, uh, ja, nou ja, dan kom je op, inderdaad op fietspaden. En, en betere busverbindingen. Tenminste, ruimte voor de bussen. De, de snelle bussen, dat is ook belangrijk. Ja. Nee, want die staan natuurlijk zomers ook gewoon in de file, hè? lijn 80. Dat is ook een probleem. Ja, het... Het is voor ons natuurlijk ook het streven om zoek te gaan naar een filevrije busverbinding. En ja. dat betekent niet automatisch een busbaan. Uh -huh. Dat betekent wel dat we in overleg gaan met de gemeente van hoe kunnen we de bus zo snel mogelijk ja. efficiënt mogelijk door rijden. Ja, inderdaad. Uh, op ja. de website uh, samenslimnaarzee.nl uh, kan je ook alle uh, ideeën zien en, en uh, teruglezen. En uh, ja, dat is best heel interessant om, om, uh, om te kijken wat je er zelf uh, uit kan halen en wat goede verhalen zijn. Voorrang voor fietsen, betere doorstroom naar het strand uh, via het verdelen van, het, uh, van de verkeersdruk, van Laan, Vier, Westelijke Randweg, Leidsevaart, dat soort ideeën staan er allemaal op. En uh, ja, jullie zijn natuurlijk al een tijdje bezig geweest om het allemaal te lezen en uh, te bekijken, hè? Zeker. Zeker. Begin dit jaar hebben we de website eigenlijk opengesteld op die manier. Uh, het is in, in, in maart, april geweest. In dit jaar zijn we dus echt de omgeving ingegaan. We hebben bewonersavonden gehad. Juist om al die ideeën op te halen, want wie weet er meer van de omgeving dan de mensen die daar wonen. Ja. Mm -hmm. En eigenlijk zijn wij te gast dus die maar die uh, haal je echt uit je omgeving. Ja, begrijp ik. In februari 2025, dus over een paar maanden, wordt het besluit bekendgemaakt... ...welke maatregelen dan uitgevoerd zouden kunnen en moeten worden. Klopt dat? Correct, ja. ja. Zeker. Dus ja. dan gaan we horen van wat er echt, uh, de jaren daarna, wordt, echt wordt aangepakt. Dan gaan we in ieder geval uh, inderdaad... In, in, in dus er zit natuurlijk nog een fase aan voorafgang. Ja, uiteraard, ja. je kunt beginnen met uitvoeren... Moet je echt nog een keertje heel goed kijken... Is het allemaal haalbaar wat er van plan zijn? Ja, ja. En daar gaan we de komende periode naar voor gebruiken. En dat gaat eh, vanaf februari, keurig zijn gang. Nou, heel interessant moet ik zeggen hoor. Want uh, ja, het is alleen maar beter om uh, die bereikbaarheid van uh, onze mooie plaats uh, te verbeteren. Dat is, dat is natuurlijk ja. gewoon zo, toch? Nou ja, kijk, is die zitten hier al... ...dus uh, die staan niet zo heel vaak in de file hierheen... ...maar uh, wij zijn natuurlijk... ...of wij, maar Zomvoerd is natuurlijk een groot deel... ...ook afhankelijk van uh, de mensen die hier komen. En uh, ik denk als je, als je alleen maar in de file staat... ...dan denk je ook de volgende keer van... Uh, ...nou, ik ga wel ergens anders heen of zo. Toch? Ja, dat is het. het, het, het precies, hè, het zou zonde zijn als je op een mooie zomerdag... ...richting het strand gaat en je staat uh, op de zeeweg halfweg vast... Ja, dat is uh, dan doe je dat één keer en dan kom je niet meer terug. en Dan nee. ga je de volgende keer naar Noordwijk of naar Schorel. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Kijken jullie ook naar andere, andere badplaatsen? Ja, zeker. Wij hebben, ook, ook bij Scheveningen hebben ze eigenlijk een klein beetje dezelfde problematiek bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar daar rijdt een mooie tram vanaf uh, Den Haag Centrum naar Scheveningen. Zeker, zeker. ook dat is een verbinding, ja. uh, maar een trein is natuurlijk dus nooit zo goed als, als de trein in Zandtel. Nee, daar ben ik met je eens, ben ik mee eens. <laughs> maar goed, we hadden vroeger natuurlijk die, die ook een treinverbinding. die deed het ook wel goed natuurlijk op een gegeven moment. Ja. Dus, maar ja, die, ja. Zie, die ja. zie ik ook niet zo snel meer terugkomen, maar uh, ja, wij hebben de trein en daar zou je ook meer misschien mee kunnen doen. Nou, we zien het ook tijdens de Grand Prix, hè, dat er gewoon uh, zes treinen per, per, per uur rijden. Uh, ja, dus het is, het is wel degelijk mogelijk natuurlijk. Ja. De Grand Prix is natuurlijk wel een geval apart. Ja, een geval wel apart, zeker ja. Denk ik. ja. Uh, maar hij heeft er wel voor gezorgd, die Grand Prix, dat uh, station Zandvoort meer capaciteit aan kan. Ja, dat ja. is dus waar, ja, met meer uitstapplaatsen en... Uh, is, dus laten we die ook ja. gaan benutten dan. Ja, en dan dus, moet we dan ook uh, in, over, uh, in, in overleg mee horen. Uh, Lijkt door, mij door, Dan moeten er ineens ook weer meewerken natuurlijk. Dus, uh, ja. Kijken jullie ook naar uh, de Grand Prix... hoe dat uh, geregeld is? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus daar, daar, daar kunnen jullie wel... zeg maar... Uh, ideeën halen. uit halen, ja. ja. ja het, het is heel, aan de ene kant... is dat de Grand Prix is heel goed te voorspellen... natuurlijk. Uh, dat we goed. weten dan op ja. dat moment... Uh, waar de mensen vandaan komen. Ze hebben allemaal een kaartje gekocht. Ja. Eigenlijk weet je ja. ook al hoe ze naar het evenement toekomen. Mm -hmm. ja. En je weet natuurlijk uh, eigenlijk een jaar van tevoren wanneer het evenement is. En, en ja, met het wereldspel in Nederland is dat best wel lastig af en toe. Ja. Ja. Dat we op woensdag nog niet weten of het in het weekend bijvoorbeeld mooi weer wordt. Ja, dus dat is toch weer een pak van sport. Ja. Goed Martijn, nou, we gaan het uh, meemaken wat er uh, in uh, uh, februari volgend jaar uh, uh, beslist wordt. En dan gaan we ook uh, kijken wat de mooie, de mooie uitvoering daarvan. Mag ik jou hartelijk ja. danken voor je medewerking. Bedankt voor het gesprek en ik wens je nog een heel mooi weekend. Ja, jullie ook. Ja. Oké, okay, dankjewel Martijn. Fijne dag nog. Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Vorige week presenteerde wethouder Ariane de Wit... de begroting voor volgend jaar aan de Heemstedse gemeenteraad. Wat de belangrijkste speerpunten zijn voor 2025... bespreken we met de wethouder live hier in de studio. Maar we kijken ook alvast na de jaren erop. En de struikelblokken waar je als wethouder altijd rekening mee moet houden. Uh, Ariane de Wit, leuk dat u er bent. En dan, uh, ja, dan maar gelijk beginnen met die speerpunten voor 2025... Kort, Jip en Jan Welke zijn dat? Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat we zeggen... we willen het heemsteden wat we hebben in stand houden. Dus we gaan uh, niet beknibbelen op voorzieningen of onderhoudsniveau. Dus we houden alles zoals het is. En wat ga je extra doen? Nou, we gaan verder met ons jeugdakkoord. Dus kijken waar, hoe kunnen we jongeren betrekken. Hoe kunnen we hen een plek geven in onze samenleving waar ze zich prettig voelen, gekend voelen. We gaan verder met de duurzaamheidsopgave die we hebben. En we zetten ons in op uh, woningbouw. Dus er zijn twee grote projecten waar we mee aan de slag willen. En dan gaan we verder uitwerken. Dan noem je gelijk drie hele belangrijke thema's... die ook niet heel eenvoudig zijn. Nee, dat klopt. Uh, jongeren betrekken is natuurlijk iets waar je, waar je jaren al mee bezig bent. Dat ja. vinden we allemaal heel belangrijk. En het blijkt ook best wel moeilijk te zijn... om jongeren te vinden die mee willen praten. Heel veel jongeren hebben het ook heel druk. Maar er is ook een groep die is wat moeilijker in, in kaart te brengen... en moeilijker te bereiken. En die zouden best een steuntje extra kunnen gebruiken. En eigenlijk willen we vooral inzetten op die groep... Ja. En, en jullie weten wie dat zijn en hoe je ze kan bereiken. Of dat is juist waar je onderzoek naar gaat doen of je meer op gaat focussen. Dat dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Nou, we weten ze goed te vinden. Uh, we hebben een goede, goede jeugdwerker die organiseert veel uh, activiteiten. Er zijn goede contacten met de scholen. Dus via die richting krijgen we ook uh, weer kinderen bij ons aangemeld. En zo proberen we iedere keer weer voor iedere groep een passend programma te maken. Waar ze ook plezier in hebben. Want ja. dat moet je ook steeds vernieuwen. De ja. dingen die tien jaar geleden leuk waren, zijn nu weer achterhaald. Ja, en om jongeren te bereiken moet je ook steeds uh, inventief zijn hoe je ze benadert. Hè? Vroeger deed je dat op een hele andere manier dan nu. Um, en dan het andere uh, punt wat je zei, uh, woningen. Woningbouw, Alles met betrekking tot woningen. Ja. Als jij de oplossing heeft, wil de rest van Nederland het ook wel horen, denk ik. Nou, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Want we zijn met z'n allen op zoek naar meer huizen, meer woonruimte. We zien dat de gezinnen of de huishoudens kleiner worden. Dus meer mensen die alleen of met z'n tweeën wonen. Die hebben andere behoeften dan gezinnen met zes kinderen. Die zie je eigenlijk niet meer. Dus daar moet je echt goed kijken van hoe gaan we dat organiseren. Dan hebben we natuurlijk wel mogelijkheden dat mensen hun huis splitsen bijvoorbeeld. Dus dat je met je bestaande woningen nieuwe inrichting maakt. Maar we gaan ook kijken hoe kunnen we op het Manpad gaan bouwen. En daar een mooie woonwijk maken met groen, met wonen, met water. Zodat daar ook weer mensen een goede plek kunnen vinden. Nou had ik letterlijk net een half uur geleden een interview uh, met de voorzitter van NVM in Haarlem. En ook in Bloemendaal weten we woningsplitsing. Daar zijn gewoon heel veel regels voor. Dat is niet zo eenvoudig. Uh, het bouwen van woningen, daar zijn we, die plannen hebben we allemaal. Is helaas ook niet zo eenvoudig. Hoe, zie jij, hoe zien jullie die verdeling? Wat zijn wat, wat jullie plannen, 2025, maar ook verder naar 2030, met betrekking tot het bouwen, maar ook misschien flexibeler worden qua Woningsplitsing, want daar zijn inderdaad, wat u al zegt, veel mogelijkheden. Nou, daar zijn we echt naar. Met name die laatste, dat, dat je wat flexibeler omgaat met je huidige huizen. Daar zijn we echt naar op zoek. Dus we hebben onze regels daar ook wat in versoepeld. Zodat splitsen makkelijker wordt. Dat het makkelijker wordt om appartementen te maken in bepaalde huizen. Um, en we zijn ook aan het kijken, kunnen we het oude hospitasysteem ook weer terugbrengen? Dus dat mensen die... Een groot huis hebben, daar graag willen blijven wonen, maar de hele bovenverdieping niet gebruiken. Misschien kunnen we hen verleiden om weer als oude hospitaal op te gaan treden. En dat je dus weer stukken huis gaat verhuren aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. En laten we wel wezen, in deze regio zien we steeds meer economisch daklozen. Dus mensen die wel een baan hebben, een gewoon gezin hebben, maar geen woning meer kunnen vinden. Uh, als je zegt in de strijd tegen eenzaamheid, kan je daar dus ook stappen in zetten. Dit is echt een volledig ander geluid dan dat je vanuit Bloemendaal hoort... Waar, ze, waar juist zoveel problematiek is om heel veel partijen die dit niet willen. Ja, dat is natuurlijk partijgebonden, denk ik. Uh, misschien dat Heemstede toch een beetje anders is daarin. En wij willen toch wel echt gaan onderzoeken van... Nou, hoe kunnen we toch mensen hiertoe verleiden? Dat Als je kijkt dat mensen steeds meer op, op meer vierkante meters wonen in hun uppie... Ja, moeten we daar met z'n allen wel wat aan doen. Want bijbouwen, dat kost ongelooflijk veel tijd. En al die kamers die leeg staan, is echt hartstikke zonde. Um, we zitten tegen Haarlem aan, waar ook veel studenten zitten. Dus misschien kan je daar ook nog iets uh, mee organiseren. Ja. Er zijn ook bijvoorbeeld verpleegtehuizen die dat al doen. Die verhuren kamers aan studenten. Dus in Heemstede hebben we zo'n verpleegtehuis. In ruil daarvoor moeten ze dan wel een aantal uren besteden in het verpleegtehuis. Er was een docu daarover. Het was een prachtige docu... En beide partijen, die, die leefden helemaal op. De ouderen, maar ook de jongeren. Ja, ja je, je maakt veel meer één samenleving. En dat is waar we met z'n allen naartoe moeten. We moeten weer een beetje als het oude dorp... waar je van 0 tot 100 kan wonen. Dat je elkaar kent, elkaar gekkigheden kent. En meer normaliseren. Dat ja, sommige mensen hebben iets en anderen hebben iets anders. En met elkaar zijn we een samenleving. Ja, het moet echt zijn met het doel om een woonplek voor mensen te creëren... Uh, die onderling goede afspraken met elkaar maken. Gelukkig hebben wij nu 25 sluitend. En voor 26 hebben we maar een heel klein tekort. Dus daar hebben we ook heel veel vertrouwen in. Maar daarna wordt het voor ons wel moeilijker... om weer een sluitende begroting aan te bieden. Hoeveel worden jullie gekort? Ongeveer 2,2 miljoen euro krijgen wij minder in uh, 26. Dat klinkt heel veel, maar dat kan ook heel weinig zijn... afhankelijk van het totale... Op een begroting van Groting. 90 miljoen. Dus onze totale begroting is 90 miljoen. En 2,2 miljoen krijgen wij minder. Um, het tekort wat er nu staat... is zo'n 300.000 euro. Ja. Dus eigenlijk... Nou ja, hebben we wel vertrouwen in... hoe we 26 rond moeten gaan krijgen. Maar we moeten wel iets bedenken... zodat dat ook voor de toekomst... Uh, bestendig is. Ja, want is het de kans? Hè? Want je moet uiteindelijk ergens geld vandaan gaan halen. Uh, in hoeverre zal dit ook terechtkomen bij de heemstedenaren zelf? Nou, uiteindelijk is dat die kans natuurlijk heel groot. Want wat je ook doet, het raakt heemstedenaren. Als wij zeggen, we gaan bezuinigen op onze dagbesteding bijvoorbeeld... we gaan minder dagen aanbieden... betekent dat er mensen dus niet naar Plein 1 of naar de Luifel of de Pauwenhof kunnen... om daar hun dagbesteding te doen. Ja, dat wil je niet. Je wil maar, niet... Maar daar wil je niet op korten. Zijn zeker er andere niet. dingen waar je op zou kunnen korten... of inderdaad belasting op bepaalde fronten verhogen... waardoor je niet degene raakt die je niet wil raken? Nou, dat is natuurlijk best een hele lastige. Dus we gaan nu uh, maandag hebben... dan bijvoorbeeld de toeristenbelasting uh, gaan we het over hebben. Maar goed, Heemstede heeft één hotel... Uh, en verder wat Airbnb. Ja. Daar gaat niet de zilvervloot vandaan komen. Nee, nee, jij zei het, ik dacht het. Ja, nee, dus het zijn allemaal kleine stapjes. Dus we zijn ook aan het kijken hoe kunnen we onze leesjes, bijvoorbeeld de bouwleesjes, kostendekkend maken. Uh, wat betekent dat dan uiteindelijk voor jouw inwoners? Als dan betekent dat je heel veel geld moet betalen om een leesje aan. om bijvoorbeeld je huis uit te bouwen, bijvoorbeeld. Ja. ja, dan ga je ook toch weer bij die inwoners terechtkomen. Dus je moet daar wel echt goed naar kijken welke afweging maken we. Um, dus bezuinigen dan kom je al gauw in dat je dingen niet meer doet voor inwoners en een gemeente is er natuurlijk toch het voor de meest kwetsbare inwoners. En die wil je eigenlijk altijd kunnen ondersteunen. Ja, want de grootste zorg van de Raad uh, ligt bij de meerjarenbegroting. Hè. U, zei, u zei het net over 2026, ziet het er op zich nog goed uit. Um, maar op langere termijn laat dat niet zulke hele fijne cijfers zien. Uh, ik had besloten, we houden Jip en Janneke taal, dus ik ga niet te veel cijfers uh, uw kant op gooien. Maar volgens de huidige berekeningen loopt het tekort in 2028 op tot 1,7 miljoen euro. Maar dat is echt een groot bedrag. Baart u zich dat toch wel zorgen? Nou, daar maken we ons zeker zorgen om. Um, want waar haal je dat vandaan? Uh, je OZB verhogen, dat kan ook maar tot een bepaalde mate. Dus we moeten echt met elkaar goed gaan kijken. Waar kunnen we investeringen misschien schrappen? Waar kan je dingen doorschuiven? Uh, hoe kunnen we toch met onze reserves ook wat doen. Wij hebben heel veel spaargeld als gemeente. Daar zou je ook nog een stukje van kunnen inzetten. Maar goed, als je het hebt ingezet, is het op. Dus je moet wel op weg naar een, een solide begroting... die dus in de toekomst in de plus zit. Maar als je... Wat, wat, wat uh, ja, hoe zeg, uh, what springs to mind? Wat, wat komt dan als eerste bij je binnen? Als je nu iets zou moeten noemen... Nou, dat is nog wel een goede optie. Nou, is, als ik dat wist, dan had ik hem hier meteen genoemd. Maar dat is wel het dilemma waar we tegen aanlopen. Omdat we zeggen, wij willen eigenlijk niet bezuinigen. Maar je moet, wat moet moet. Wat moet, dat moet. Dus, maar ja, en dan is echt de vraag, welke afweging gaan we dan maken? Um, hoe kunnen we op een of andere manier toch bepaalde investeringen doorschuiven? Want dat scheelt heel veel geld. Want daarvoor moeten we geld lenen. En die rentelasten, die maken het heel... Uh, heel duur voor ons. Ja, want aan de ene kant kunnen we zeggen... het is pas 2028. Uh, maar dat zeiden we zoveel jaar geleden ook. En kijk, we zijn al bijna in 2025. De fractievoorzitter van D66... Antoine Rocourt benadrukte dan ook... we moeten als de... Donder aan de slag met het bedenken van oplossingen. Hij heeft een punt. Zeker. Nee, en daar zijn we ook echt mee bezig. Dus we zijn. De eerste makkelijke stappen hebben we al gezet. Wat kunnen we eh, ambtelijk, in de ambtelijke organisatie schrappen? Uh, waar kunnen we wat geld verdienen door op andere keuzes te maken? Maar dat gaat in tienduizenden euro's. Die honderdduizenden en die miljoenen die je nodig hebt, die liggen ja. niet voor het oprapen. Ja. En dan zeker in de tijd waarin we nu leven, alle problematiek, eh, nationaal, internationaal, maar ook regionaal en lokaal. Doet Heemstede dat goed? Jazeker. Ja, wij, eigenlijk staan wij er heel goed voor. Er zijn veel gemeentes die nu dit jaar al hun reserves hebben gebruikt. Om hun tekorten te dichten. Dat was bij ons niet nodig. Um, ja Eigenlijk, we hebben heel veel voorzieningen. Uh, als je in Heemstede woont, is het goed wonen. Het is mooi wonen. En de straten zien er goed verzorgd uit. Ons onderhoudsniveau is op peil. Dus in Heemsteden wonen is het wel echt heel prettig. En dit klinkt financieel en maatschappelijk echt. Het kan zo bij sieren op de reclame. Um, maar is er ergens ook ruimte voor verbeteringen? Dan misschien op sociaal vlak. En inderdaad, waar we het net over hadden. Ook alle problematiek waar zoveel jongeren, zoveel mensen tegenaan lopen. Ja, ik denk dat we met z'n allen wel een stap moeten zetten in, uh, in de wijkgedachte. In het elkaar kennen, elkaar ondersteunen. Um, niet meteen een oordeel hebben als iemand het een beetje anders doet dan jij. Het normaliseren van mensen met een afwijking. We zijn natuurlijk heel erg op onszelf gericht geweest. En het wordt tijd dat we weer wat meer naar kijken. Tot zover kijken. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9 straks meer. Dier Maar nu eerst het NOS nieuws van 6